In het komende uur spreken we over de derde editie van Licht gekanteld en Ellen komt ons vertellen wat vaders en zonen zo met performance en dans te maken hebben. Welkom bij Apropos.